Doe iets. S -s -s Sta dan niet. Zie je dan niet dat ik eigenlijk in levensgevaar verkeer? Er kan niets gebeuren zolang u niet naar beneden komt. Ja. Kom maar weer terug. Dan nemen we het andere pad tussen de bergen door. De de terug? Ja. Ho ho hoe doe ik dat? Kom. Elke beweging kan mijn einde betekenen. Hij stak tastend de voet uit en stapte schokkerig zijwaarts. Huh? Maar omdat de duizeligheid hem parten speelde, ging hij de verkeerde kant op. Huh? Huh? Stop!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 En als de eitjes uitkomen, dan staan we met lege handen voor 5433 lege maagjes. Als er geen wonder gebeurt, is het afgelopen. Wacht eens, ik hoor iets. Een wonder? Zou hier iets één baas neergekomen zijn? Memel Parduin begaf zich snel naar de krater waar de inslag had plaatsgehad. Dichte stofmassa's dwarrelden op.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 Ze zitten nu een beetje in de verdrukking, maar dat is niet zo erg. Er zit daar een lekkere kippenbout in en bosjes en een pastijtje. Ze ja. kunnen ja, weer wat op krachten komen, bedoel ik. Ze zijn al aardig bezig. Wat doen ze eigenlijk? Ja. Ik voel iets vreemds. Huh? Huh? Huh? Zijn we een gat geknaagd? Oh, oh, oh, stop dan, Daar gaat mijn pastei. als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is vreemd.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 Nou, inderdaad. En, en de worstjes ook. Mm. Die lusten ze dus niet. Maar als u naar uw tas kijkt, kunt u zien wat ze wel lekker vinden. Mm. Mm. Lekker, lekker lekker pijp. Waar is dat ding van gemaakt? Is het van echt leer? Nee, dat niet. Het is een soort plastic, denk ik. De heren in de winkel noemen het pij. Licht en onverslijkbaar Precies, plastic. En dat blik is van blik. Ja. Rare dingen om te eten hoor. Ja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 En door deze beweging raakte er een stuk beton uit de muur los. Au, au, au, au, au. Dat was Joost. Hij zal toch niet... Oh, hij is vast naar de garage gegaan, hoewel ik het hem verboot. Wie weet wat er is gebeurd. Oh, oh. Ah. Joost, wat doe je hier?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 Ik klopte aan. Heel gewoon. Even informeren of de gasten nog wensen hadden voor de nacht met uw welnemen. En nu is alles puinpoeder. Het is niet normaal. Wanneer u mij toestaat. Er zit iets bovennatuurlijks in. Maar waar schaam jij je niet? Je bent een woesteling. Wat mankeert je om als een dol op een keer bouwwerk te hameren? Ik... ik...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 Wat moeten jullie wel niet van mijn gastvrijheid denken? Geweldig! Huh? We hebben het nog nooit zo mooi gehad. En alle eitjes zijn prachtig uitgekomen. Huh? Ach, wat zullen de kleintjes groeien in deze voedzame omgeving. Dankjewel. Ik ga naar huis. Huh? Ik moet mijn cementleverancier bellen. Oh. Hij heeft me knoeiboel geleverd. Inmiddels was secretaris Steenbreek teruggekeerd naar zijn opdrachtgever... om rapport te gaan uitbrengen.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 En dan heb ik een brok cement voor mijn ogen in elkaar zien zakken... ...de zaak verteerd waar je bijstaat. Rust, meneer Pieps. Wij moeten deze zaak wetenschappelijk aanvatten... ...en geen vooreilige volgeringen maken. Vooreilige? Hm. Hm, wat nu? Oh, wat, mijn vergrootingsklas, meneer Pieps, als ik u bidden mag. Also, wormlijn. Veelvoudige wormlijn. Dat moeten ja...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 Jouw gasten zijn petrofagen en ze verdienen in een krachtige bestudering. Staat de wetenschap niet in de weg met uw gevroemel. Ik heb u laten komen om een dieet voor mijn gasten samen te stellen. Niet om ze in glazen buisjes te stoppen. Het idee. De, dit is verder verboden toegang voor lieden van uw soort. Onthoud dat. gauw. En hij piept. wij gaan... Tom Poes die een ochtendwandeling langs Bommelstein maakte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 Eh, uh, wacht eens eventjes. Hm? Dit stof daalt keverkinderen. Betonluis oh, oh. en een paar plastic neten. Hm. Waar komen die vandaan? Ah, ik, ik weet het al. Het zijn slijtmijten. Ik heb ze zelf gelarfd, lang geleden. Toen werden de olieslurpers neergezet... in de vlakte tussen de zwarte bergen. En die moesten tuurlijk weg. Tuurlijk! Maar hoe komt die slijtmeid nu hier? Hm.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 Dat is best. Ik kan uw gedachten niet horen. Nou. Er zit natuurlijk een geslepen bedoeling achter. Maar u gaat te ver, meneer Bommel. Een beter bod kunt u niet krijgen. Ja. Ik geef u tot morgen bedenktijd. Goedendag. Zag je dat, P? Bommel had bezoek van een steensmelter. Ja. Die wil de slijtmeid hebben. Dat moet niet.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 Ja. Daar komt niets goeds van. Nou, als ik met die lieden zaken doe, hoor ik bij de bovenste tien. Uh, ging je me dat onschuldige vermaak soms niet? Uh, maar in één ding heb je gelijk, cement is niets voor mij. Eikenhout, dat is mijn stijl. Hm? Ik weet niet wat me te doen staat. En dan ga ik een glaasje Porto drinken. Hm? Hij verliet met vastberaden pas het vertrek. Tom Poes keek hem even na. Toen sprong hij snel op de stoelleuning en reikte naar het terrarium.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 Ze haastte zich dan ook op de lokkende klank af en geraakte zodoende in de kist die de dwergen tot dat doel hadden opgesteld. Goed. Heel goed. Heel. De slijtmeten zijn gepalmd. Nu kunnen we ze inge. Ja. Hier ben ik weer, meneer Bommel. Ah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 Zonder ons het u toch niets aan. Oh, oh, oh, dat valt te bezien. Ik heb de macht in de handen. Kijk maar wat er met het gebouw van de Rommeldamse Bank is gebeurd. Wij zullen zien. Goedendag. <totstuk> Ik heb de macht in de handen. Hé. Hey, mijn gewaardeerde gast. Huh? Leeg. Het tegragium. Leeg. Leeg.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 Je moet niet denken dat het prettig is in een handvoort gedragen te worden. En als het niet overal groen was, zou ik al weggevlogen zijn. Ik zoek een paar kennissen. Stilis? Ik hoor de kleintjes. De kinderen komen eraan! Waaromzin? Dat zijn Kweetal en Pastinakel. En die zocht ik net. Ze kunnen me vertellen wat ik het beste met jullie kan doen. Kijk, daar is Bosch. Hij heeft een paar cadukevers uit het Memeldal bij zich. Wat gaat hij daarmee doen? Dat wilde ik juist aan jullie vragen.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 Maar deze sluitage gaat er ver. Je hebt OPP kwaad gemaakt. Dat is duidelijk. Ja, de ijzeraandelen zijn aan het kelderen. Wie koopt de roest? De markt zal overschakelen op plastics. Dit is een noodtoestand. We moeten direct een vergadering beleggen. Mijne plastics. Plasticvorst Basil Horkitsch. Mijn plastics. Zijn aangetast door de plasticneten. Dat zegt de professor die ik de zaken heb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 ...heeft hij ons in de holter van zijn hand. Maar die slijtage... Die slijtage moet worden teruggebracht. Een jaar voor een auto en tien jaren voor een huis. Normale, gecontroleerde slijtage. Gepland. Steenbreek. Gepland. We moeten OBW lijmen. Tot iedere prijs. Ik weet niet of ik dat kan. Hij is zo vreemd. Hè? Zo onberekenbaar. Jij kan niks. Ik zal dit zelf opknappen. Ga me halen.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 Dat heb ik vaststellen gekund na een nauwlettende betrachting. Nee, ik heb uw Maien ontdekt in allerhand nieuwbouw- en krachtwagens. En ik heb de eer gehad, de Plywiskowski-memels te noemen. Bereid ben ik doende een krachtige memel door te zoeken, want die cultuur staat op de herspel. Zijn de kleintjes uit de puinhoop verdwenen? Daar zijn nu al mijn gasten weg. Maar dat is verschrikkelijk.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 al onze aandelen kelderen met de munitie? Mm, hij moet vernietigd worden, Arias. Laat het aan mij over. We moeten dit raag fijn spelen. Daarom ga ik een beetje sfeer maken. Hier is OBB, meneer Steinhakker. Het was niet gemakkelijk, maar... Hoi, hoepel dan maar op, Steenbrek. OBB en ik moeten eens gezellig praten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 Is belangrijk. Ja, uh, Wat denk je van een donkerbruine Rampolino sherry? Rampolino? Uh, Dit maakt de gedachten los. Het oh, was uitstekend. Goed eten. Mooi klaargemaakt, bedoel ik. Heel prachtig taart. Zo'n rooszaas maakt Joost me zelden. Zal ik toch eens vragen? Mooi. Dan nu ter zake, b.B. Schenk jezelf ja. nog eens in. Dat maakt het praten gemakkelijk. Ja, ja, is waar. Uh, Joost maakt roomsaus wat saai soms. Twee rum bedoel ik. Zal hem toch eens zeggen... Uh, Terzaak, uh, hmm? wat is dat nu met die aandelen eikenhout die je wilt hebben? Waarom zoiets ouderwets terwijl je cement kunt krijgen...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 Voordat hij hier nog geheel mee klaar was, hadden de bedienden hem reeds in de kraag gevat om hem met krachtige hand naar de deur te geleiden. Ik kan wel lopen hoor. Stel je voor, is niets met mijn hand. Maar met mij wel. Huh? Jouw spel is uitgespeeld, OBB. Ik heb je door. Weg met je. Ik heb je niet meer nodig. Die eigen gaat niet door. <tie> Wat betekent dit? Misschien wil men het gesprek in de tuin voortzetten. Maar, maar dat hoeft toch niet zo ruw. Maak dat je wegkomt. Je spel is uitgespeeld. Gaat uit me, pek! Uitgespeeld? Oh, juist uh, yes, ja. Maar, maar, maar waar is de helikopter...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 Ik wil alleen maar graag weten wat u van plan bent. U bent bij de geldverzamelaars geweest die de wereld onder steengruis ja. bedekken. En nu zijn we erg blode, P. en ik. Blode? Wat bedoel je? Die bovenbazen kunnen niets beginnen tegen mij. Ik heb de slijt mij toch... Oh.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 Slijtage door insectenplaat, betonluis, ijzerworm en plasticneet tasten de grondslagen van onze beschaving aan. Verpakkingswezen, huizenbouw, auto- en asbakindustrie in gevaar door besmetting. Krachtige maatregelen, aldus, heer Bommel. Groenstroken moeten slijtmeid haar isoleren. Kappen van bos is een schande. Het kappen van bossen is een schande, Dorknoper. Jawel, burgemeester. Hier staat nu precies wat ik dacht. Dat overschakelen hout is een waanzin. De plastic is thuis al in mijn bloemen geslagen. Dat moet geïsoleerd worden. Anders krijg ik moeilijkheden met mevrouw Dikkeldak. Krachtige maatregelen, Darknoper. Jawel, burgemeester. Ik zal Bommel de nodige volmachten geven, want die weet er alles van. Het staat hier zwart op wit. Maak de nodige papieren klaar. Jawel, burgemeester.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 krachtige maatregelen en geen gekap van bossen. Wat betekent dit? Wat is er aan de hand, Steenbreek? OVB heeft volmachten voor de huizenbouw gekregen, meneer Steinhakker. En hij heeft de houdbouw afbesteld. Afbesteld? Dan is hij ons zus weer te slim af geweest. Sta daar niet, sukkel. Ga naar hem toe en onderhandel met hem. Hij heeft nu een troef achter de mouw. En noem maar geen meneer. Ik ben geen merenstander. Nog niet. Wat bedoelt u met groen stroken? Plantsoentjes neem ik aan. Perken om alle daartoe geëigende percelen. Maar dan moet de halve stad worden afgebroken, meneer Bommel. Het hm? gaat toch niet aan om nuttige leefruimte door graszoden te hm? laten verdringen? Kracht, krachtige maatregelen. Ik, ik bedoel, uh, wat moet er anders gedaan worden, bedoel ik? Ik sta overal alleen voor. Hm? Hm? Hm? Goedemiddag, professor. Ik kom mij op de hoogte stellen van uw vorderingen.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 Diese Sache ist vom meiner Terein, ein Auftrag zurück an der Herr Bürgermeister. Eit, Schluss! <lacht>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 De geleerde naderde met een vastberaden uitdrukking op het gelaat, terwijl hij een reageerbuisje voor zich uitdroeg. Wat hebt u daar? Dit is mm. een mutatie van de Pilewitskowski-nemel. Oh. Mijn assistent heeft hem ontdekt in de riviereswater, waar de mutant zich voedt met afvallingsstoffen. Uh. De Alexander sloeg voor hem...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 Wat u daar hebt is geen piepsmade. <laughs> u zult de bommelmebel bedoelen. Door mijn toedoen is dat insect in het water in leven gebleven, ziet u. <laughs> een goed werk, al zeg ik het zelf, want daardoor is eindelijk een halt toegeroepen aan de vervuiling. Hé, hey, Olli. Ja, AWS zoekt u, hè? Huh?